Of er bij de inbraak iets is gestolen, is niet duidelijk. In Chili zijn vier mannen veroordeeld voor de moord op een homoseksuele man... vorig jaar in een park in Santiago. De vier bekogelden de man met flessen, braken zijn been met een steen... en kerfden met glas swastika's in zijn lichaam. Na een paar uur lieten ze hem voor dood achter in het park... en hij overleed later in het ziekenhuis. De zaak zette homorechten in Chili op de kaart. Kort na de aanval keurde het congres een antidiscriminatiewet goed die al zeven jaar op de plank lag. Eind deze maand wordt bekend welke straf de mannen krijgen. In de buurt van Sydney zijn zo'n honderd huizen verwoest door bosbranden. Die worden veroorzaakt door de voor het seizoen ongewoon hoge temperaturen... in combinatie met de harde wind...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 En een binnenlandse vlucht van drie kwartier... kost komende zomer evenveel als een ticket naar Parijs of New York. De Braziliaanse regering zegt er alles aan te zullen doen... om voor de rechten van de consument op te komen. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Overdag in het zuidwesten wat regen. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. 0800 -1 -1 -1 is het telefoonnummer. Nachtzuster Apenstaatje onderopmax.nl is het mailadres. Twitteren kan via het Nachtzuster. De chat is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. Dan heb je nog facebook.com slash nachtzuster. En misschien wel handig voor de mensen die creatief zijn... en iets willen knutselen met het thema winter. mag van alles zijn, foto's, gedichten... Uh, uh, beelden, alles is van harte welkom via postbus 518-1200 AM in Hilversum of natuurlijk nachtzuster apenstaartje omroepmax.nl Denk erom, het kunstwerk wordt niet teruggestuurd. Anders dan zit ik straks een hele dag bij het postkantoor. 0801121 is het nummer waarvan ik u vraag om het te gebruiken. Als u weet, ik ben opeens u gaan zeggen, dat is heel raar, waarvan ik je vraag om het te gebruiken als je weet um, waarom relaties vaak in de herfst uitgaan. Uh, een HAVO-leerling, een HAVIST wordt genoemd en niet een HAVO-er. Uh, melktanden melktanden heten. Mm, Tweede Kamerleden raar gaan doen, dat beweert tenminste Erik. En of dat iets te maken heeft met de DSM-score... oftewel het percentage van de Nederlanders dat leidt aan een psychiatrische ziekte. Susanne is op zoek naar het boek De Bijbelcode... en wil eigenlijk gewoon heel graag weten of de huidige economische crisis daarin genoemd wordt... Henk wil stoppen met roken en is op zoek naar tips en trucs... en vooral de reden waarom het hem zo verschrikkelijk moeilijk valt. Lisa wil weten of in een televisie-interview... als een buitenlander wordt geïnterviewd in het Nederlands... of er dan altijd geknipt is... of hoe ze het anders voor elkaar kunnen krijgen... dat er een gesprek wordt gevoerd in twee talen. Johnny vraagt zich af of zwarte magie nog wordt beoefend... en mevrouw Hoppenbrouwer is op zoek naar mensen... die ervaring hebben met het lezen van koeperozen... oftewel die roken tekening op de huid. En tot slot is daar uh, Vera die zich afvroeg of karnemelk echt goed is voor de huid. En zo ja, waarom? En de vraag die ik net heb afgevinkt is de vraag van Gerry: Waarom zijn rivieren bestaan die uit zoet water? En de zee waar de rivier uiteindelijk naartoe gaat, waarom bestaat die uit zout water? Nou ja, daar belde net al iemand over die zei... de rivieren zijn wel zout... Alleen niet zo heel erg als de zee. Dat is natuurlijk ook best logisch. Want het verzamelt zich uiteindelijk allemaal in de zee. Dan verdampt het weer, gaat het weer naar het land. All at sea is dit op Radio 1. I'm all at sea. Where no one can bother me. for my roots.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 Some time with me if you want to all oh, see. I'm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 Jamie Kallum. Bij Omroep op Radio 1. All Etsy, Dat is mooi. 0800 1121 Anke, goeienacht. Goeienacht. Zeg het eens, Anke. Ik wou even zeggen... dat ik heel erg meeleef met die meneer... die het zo moeilijk vindt om te stoppen met roken. Ja. Ik heb het zelf ook... Ik heb al pleisters gekocht en pillen gekocht voor 50 euro. Oh. En, en dat hielp allemaal niks. Nee. Nou heb ik als laatste een elektronische sigaret gekocht. Ja. En dan hoop ik dat het daarmee lukt om te stoppen. Nou, ik ook, Anke. Ja. Als het lukt, moet je het nog even laten weten. Dat is goed, lieve schaap. Heel veel succes ermee. Dankjewel. En Anke... Ja. Die sigaretten, het is toch smerige rotzooi? Dat ben ik mee eens. Nou, sterkte, hè? Doei. Dank je wel, oscar Ja, daar spreek je mee. Dus zeg het is Oscar. Nou, ik had het over uh, stoppen met roken. Ja. Maar ook over uh, het zoet water. Daar belde ik eigenlijk in eerste instantie nog eventjes over op. Mm -hmm. Het heeft voor mij beide wat met elkaar te maken. Oh. Eh... Um, de, heel kort over dat zoete water. Uh, ik heb altijd gezeild op de oceaan. En dan re, uh, op een gegeven moment komt zo'n wolk, die laat zijn water los. En dan krijg je regenwater naar beneden. En dat is zoet water. Ja. Maar dat is niet te drinken. Als je dat drinkt, dan word je misselijk. En je gaat er niet dood aan, maar het is wel heel vervelend. Maar zit er dan nog te veel zout in? Nee, dus er zit oh. helemaal niks in. Zout oh, dus is er zit niks helemaal in? Ook de... geen water? Ja. Ja, alleen water natuurlijk. Oh. Dat helemaal... maar, maar wat is dan het verschil het, uh, met drinkwater? Nou, drinkwater is datzelfde water wat mm. op land valt. Mm. Uh, daar komt het in de aarde terecht. En dan komen er mineralen en vitamintjes en allemaal uh, dat soort dingen in. En dan kan je het drinken. En oh. dat is gewoon rivierwater. Goh. En er is nog iets heel belangrijks wat, wat niemand zich hier weer stilstaat. Is mm. dat uh, onze temperatuur bijvoorbeeld in uh, Nederland wordt bepaald voor een groot deel door de golfstroom die vanuit Mexico naar de Noordpool loopt. En dat water komt als zout water aan bij de Noordpool. Daar smelt het zoete water van de ijskap... en gaat over de grond weer terug naar Mexico. En dat draait zo rond. En neemt, maar omdat dat zo rond draait, dus zout en, en, en zoet water... Ja. Komt uh, uh, uh, uh, de warmte ook mee? En die heeft heel veel te maken met het weer wat wij hebben. Daardoor hebben wij het weer wat we nu hebben. Als dat stopt, doordat ja. de ijskap ja. teveel smelt, ja. dan, dan wordt het hier heel erg koud hoor. In, Lond in Engeland en in Nederland en in Duitsland. Ja, dat, dat, laten we maar hopen van niet. Nee, ja, maar goed, dat is, uh, daar heb ja. ik mijn eigen ideeën over. Maar, maar wat heeft het nou met stoppen met roken te maken? Nou, <laughs> omdat uh, uh, uh, vroeger toen... Wij, ik heb altijd uh, zeilracers gedaan op de oceaan. Ja. En dan, uh, vroeger konden wij geen zoet water maken. Dus dan was uh, een beetje regenwater wat uh, uit de wolken kwam. Vingen wij op. En als we dat dan toch gewoon gelijk dronken, dan werden we ziek. Dus dat mengden we dan met water wat we bij ons hadden. Hmm. En dan konden we het wel drinken. Uh, gelijktijdig rookte ik nooit op de oceaan. Of oh. bijna nooit. Oh. En zodra ik aan land kom, uh, krijg ik een sigaret aangeboden. Want er is er altijd feest. Hè. Je hebt een wedstrijd ge gezeild. En dan is het feest. Oh. En dan krijg je een sigaretje aangeboden. Ja. En je bent onmiddellijk weer verslaafd. Ja. Ja. Ja. Dus uh, uh, uh, het rook, stoppen met roken is... Ook echt iets heel moeilijks. Want uh, uh, bij elke sigaret die je opnieuw opsteekt, ben je weer verslaafd. Ja. Nou ben ik inmiddels behoorlijk ziek. Dat hoor je ook wel aan mijn manier van praten en ademhalen. Wat die meneer kan doen, ja. is contact opnemen met uh, uh, fysiotherapie of met een COPD groep via internet. Mm. Mensen met longafwijkingen. Ja, oh. En dan leert hij het heel snel uit zijn hoofd om ooit nog een sigaret op te steken. Ah, kijk, dat zijn de adviezen. Dat is echt. En <laughs> al het andere helpt niet. Er zijn een paar medicijnen die je kunt slikken. Uh, maar dat zijn allemaal medicijnen die uh, met, je, met je hersens aan, aan de haal gaan. Uh, dus precies, dat zijn eigenlijk medicijnen die voor antidepressiva en zo. En daar wil heb je hebben of ook alweer allerlei problemen. Maar gewoon stoppen punt uit. Andere mogelijkheid is er niet. En ik garandeer die man... en die mevrouw, op een gegeven moment... hebt de behoefte wel weg, hoor. Dat lijst pas zich wel aan na een week of wat. Mm -hmm. Maar, maar dus, ja, uh, één sigaretje weer. Nee, het is nooit al het half stoppen... allemaal onzin. Nee, daar geloof binnen ik ook niet in. Nee, binnen 60 seconden in. ben je opnieuw verslaafd. Ja. En het is het meest verslavende goedje wat er ooit in de mensheid, in de geschiedenis van de mensheid... Uh, is geweest. Ik, uh, is ik heb makkelijk praten. Ik heb, er no ik heb nog nooit uh, een sigaret gerookt. Dus dan lijkt het, oh, okay. okay. het inderdaad nou, heel makkelijk. Ik, ik ben een hartverhalen patiënt... en daardoor COPD-patiënt geworden... als een longpatiënt. Dan ben je je hele dag, je hele leven... bestaat alleen maar uit... om te blijven leven en te blijven ademen. Je leert het wel af. Maar als ik jou er nu eentje zou aanbieden... zou je hem dan toch oproken? Nee, ben ik gelijk dood. Nee, precies. Dat is een minuut. Zal ik hem dan Steken. gewoon maar niet aanbieden? Ja, mag wel. Uh, nee, lijkt je me heel biedt al, je biedt al genoeg. Want oh, ik luister afleiding, heel hè? veel. Sinds ik ziek ben, luister ik heel veel naar. Want ik lig natuurlijk heel veel op bed. Want ik kan niet eens gewoon uh, oh ja. rondrollen zon, ja, dan kan ik een paar uur, maar de rest van de tijd heb ik mijn energie ergens anders voor oh, nodig. Nou, dan zullen we maar gewoon heel erg veel over pepernoten praten. Ja, dat komt trouwens gewoon van peperkoek van vroeger. Ja. Dan begrijp ik niet dat dat zo moeilijk is. Maar waar komt peperkoek vandaan? Van peper? Nou, uit ja, terug Er ja. wel peper in. Nee, even voor de nee. duidelijkheid. Om het dan nog even grappig te maken. Ik heb nog gezeild in 1979, De eerste race van Jakarta naar Rotterdam. Die heette de specerijenrace. En dat had namen een zakje peperkorrels uh, mee. Oh, ja. En dat is ooit uit de tijd van de VOC. Ja, dat naar toen Europa de, gekomen. Toen de, de, de peper nog de de peperduur was. Juist. Ja, inderdaad. En Eigenlijk die was ook oké, duurder dan goud. Kijk. Nou, prima. Zo, het is dat. allemaal weer opgelost. Dankjewel, Oscar. <laughs> Alsjeblieft. goedenacht <Let>, nog. Net eruit, weet niet. Dag. Getty. Ja, goedemorgen, Astrid. Hi. Hi. Um, ik, ik, nou, een antwoord is het niet. Maar um, ik heb uh, ooit mijn Cooper Rozen laten lezen. Ah, kijk. Nou, heel goed, Getty. Vertel. Ja. Dat is een jaar of drie geleden, denk ik. Ja, nou dat heb ik gewoon met Tres van Noord gedaan hier en uh, ik vind het wel pijnlijk. Ja. Dat lezen. Ja. Want ja, koeperoze is gewoon gesprongen bloedvaatjes in het gezicht, hè? Ja. Oh ja, dat weet ik. En dan lezen ja. ze die bloedvaatjes dicht. Ja. En uh, ik, het is nu, zeg maar, een jaar of drie later en het heeft mij goed geholpen, maar het is niet in één keer klaar, hoor. Je moet wel drie vier keer heen. Oh, oké. Okay. Nou, dat is wel goed uh, als even kijken mevrouw Hoppenbrouwer daarvoor gewaarschuwd is, toch? Nou ja, gewaarschuwd, gewaarschuwd. Ja. Je, je knapt er wel van op. Ik heb koeperozen gekregen en ik was altijd buiten bij de paden. Ja, ja, ja. ja dan... En dan van kou buiten naar binnen in de stal en maar heen en weer. En dat is niet goed. Ik had het niet op mijn neus. Mm -hmm. Alleen op de wang konen. Oké, okay, oké. Okay. En ja. u moest echt, en... uh, of u, ik ga opeens weer u zeggen, je moest drie keer terug. Ja, ik ben wel drie, vier keer teruggegaan hoor. Ja. Want het is best wel pijnlijk hoor. Oké. Okay. Maar de huid, je ziet het niet. Ja, de huid, als ze het gedaan hebben, is het wat rood, maar de huid wordt weer net zo mooi als, uh, als het altijd geweest is. En zoals ik zeg, dit is bij mij een jaar of drie geleden. En het, het is nog altijd weg. Ja, je moet wel uitkijken. Hè? Je moet niet te veel wijn en zo drinken, dan krijg je een rode neus. Oh ja, dat is, uh, dat, die ken ik, die rode neus. Ja. ja, die ken ik, ja. Maar... En, en nou, zei, nou zei je eventjes zo tussen neus en lippen door, zei je van ja, ik heb het hier bij Trace gedaan, maar wie is Trace? Nou, Trace van Noord, dat ja. is hier in Leerdam dat is een huidspecialiste. Ah, oké, okay. dus dan, uh, en, en hoe kom je daar dan terecht? Want je, je kunt niet een willekeurige, je kunt niet, niet, niet in de telefoonboek onder de H van huidspecialisten kijken, of wel? Ja, geloof ik oh, wel hoor. Zij uh, ja. zaten ook een schoonheidssalon erbij, maar oh, ze werkte okay. ook in het ziekenhuis als ja. huidsspecialiste. En ik heb het uh, inderdaad opgezocht. Ik, nou, misschien heb ik het ook wel aan mijn schoonheidsspecialiste gevraagd, dat die zei Tres van Noord. Ik vond het altijd heel ergelijk, want als ik wat deed en je spande die in, had je altijd een hele rode, rood, ja, ik zou netjes zeggen, een rood hoofd. En dat schaamde ja. ik me voor. Ja, nee, dat ik, ik, nou ja, goed. Ik zei al tegen mevrouw Hoppenbrouwen, meestal vind je het zelf erger dan de ja. mensen die er tegenaan kijken. Maar het is, het, het ik begrijp ook wel de vraag van mevrouw Hoppenbrouwen hoe weet je nou dat je op de goede plek bent om goed geholpen te worden. Nou, dat, dat uh... Ik weet niet waar, waar die mevrouw woont. Ik woon in Leerwaarden, dan is Trace ja, van Noord. Ja, dat nog weten een... we nu wel. U heeft aandelen ja? in Trace van Noord. Maar nee, maar ik begrijp dat je gewoon even bij de, bij de uh, huisarts kunt vragen. Die kent dat. Dat kun je ook doen. En die... ik ben aanvullend verzekerd, dus ik heb het uit het ziekenhuis gekregen. Nou, dat zijn nog eens adviezen. Mevrouw Hoppenbrouwen, ik ja. hoop dat u nog luistert en dat u iets kunt met het advies van Getty. Dankjewel, Getty. Ik heb nog wat. Oh, nou. Ja. Nou, de Bijbelcode ken ik niet, Nee. maar jaren, en dat zijn vele jaren geleden, heb ik ooit eens gelezen het boek de drama, Het Drama van de Eindtijd. Het Drama van de Eindtijd, en dat ja, ging over het Ja, hoe heet het zo ongeveer, hoor, ik ben het kwijt, ik zou het nog graag willen hebben, en daar, nou, ik denk, nou, misschien is het al 35 jaar geleden, want zo ja. jong ben ik niet meer... Daar stond inderdaad al in wat wij nu meemaken. Maar Greti, zeg daar, heel eerlijk... als het goed met ons gaat, dan weten we dat er weer een uh, crisis komt... en in de crisis nou, nee, weten we nee, dat het, het Nee, Nee, al... ik ga dat niet zeggen. Dat, dat, dat, dat, dat zeg ik niet. Er stond nou. dat 1 dat, dat Europa en zo werd al genoemd erin. En daar ben ik heel verbaasd. Ik zou het boek weer heel graag willen hebben. Ik heb het niet meer... Uh, waar het is gebleven, weet ik niet. Maar ik zou het graag weer willen lezen, het drama van de eindtijd. Maar daar stond inderdaad al zulke soort dingen in. Mm -hmm. Over een kleine crisis, een grote crisis. Ik ben er nog alle dagen verbaasd over. Als ik zo eens naar mijn radio zit luisteren, denk ik, jeetje. <laughs> dus. Ik had het allemaal kunnen weten, ja. Nee, nee, nee. nee Jawel, nee, nee, want maar... je had het drama van de eindtijd gelezen. Ja, maar ik, ik ben ook veel ervan vergeten. Maar echt waar, ik ben er verbaasd over dat dat er al in stond. En dat was van een Amerikaanse schrijver. Nou, wie weet dat er nog weer even iemand belt. 0800-1121. Okay. Dankjewel, Getty. Doei. Doeg. Uh, Hemmo, Hemmo de Vries, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Hallo. Ja, uh, twee dingen. Mm -hmm. Als eerste, uh, ja, weet ik het een en ander over tv-interviews? Kom maar door, ja. Kom maar door. Ik was ja. waarschijnlijk dat jij dat niet weet. Dat dan ook wel een radiomedewerker. Maar... Ja, nee, ik weet niks. Ah. Nee, dat is echt heel triest. Ja. Maar, um, nee, ja, daar wordt eigenlijk uh, interviews die. Uh, ja, met iemand die geen Nederlands spreekt... die worden meestal inderdaad uh, of met de journalist en een tolk opgenomen... of als de journalist die taal zelf spreekt... wordt dat gewoon in die taal opgenomen. En dan knippen ze eigenlijk de vragen in de vreemde taal eruit... en plakken ze daar de Nederlandse vragen overheen... zodat het inderdaad een beetje uh, ja, makkelijk te volgen is. Ja. En vooral op de radio, op tv... zetten ze meestal gewoon ondertitels onder. Oh ja, ook nog, ja. En uh, vooral op de radio. Uh, daar is het ook wat makkelijker om daar wat in te knippen. Uh, uh, ja, hoor je inderdaad zo'n zo tweetalig interview... waarvan je denkt van... ja, maar als die ander Nederlands... Uh, de, de vraag in het Nederlands verstaat... Waarom geeft dan geeft hij dan ook die in het Nederlands antwoord. Dat zou je dan bijna denken. Maar... Ja, dan hebben ze geknipt, ja. Ja, ja. ja ik weet wel. Dit is, ik, ik ken je Hans Schiffers? Ja. Hans Schiffers, uh, DJ van Radio 2. Als die iemand interviewt in het Engels... Dat is zo knap, dan moet je er echt een keer op letten. Dat is echt heel bijzonder wat hij doet. Die, die interviewt dan iemand en dan geeft diegene in het Engels antwoord. En daarna geeft Hans dan altijd nog even een samenvatting van wat die persoon geantwoord heeft in het Nederlands. Nou, echt. Ik okay. Soms dan sta ik echt met mijn oren te klappen, want dan heeft hij dus het hele antwoord en onthouden en vertaald. Ja, en echt dus heel knap. is hij ook al bezig geweest op, op, op een vervolgvraag? Of jullie ja. zich ook met een gesprek bezig Wat Dat zegt hij dan ook nog eens een keer in een andere taal. Nou, het is echt. Ja. Ik, ik heb het dan meerdere malen horen doen en iedere keer denk ik, hoe doet hij dat? Ja, ja, ja dat is inderdaad iets. Uh, dat, uh, dat moet je maar kunnen. Sommige mensen kunnen dat heel goed en dat kan, uh, dat kan. En dan knipt hij natuurlijk ook het Engelse er niet uit, want anders dan heb je niet door dat hij dat zo goed kan. Dat zou zien. Uh, nee. ja. En wat had je nog meer, Hemo? Ja, ik heb nog iets. Ja. Uh, ik uh, belde, uh, nou inmiddels uh, een minuut of twintig uh, geleden belde ik uh, jullie op... met mijn uh, antwoord over het interviewverhaal. En sindsdien viel mij iets op wat ik, waarvan ik weet dat heel veel mensen dat doen. Als mensen aan het bellen zijn, dan lopen ze vaak heel zenuwachtig heen en weer. En ja. ik vraag me dan wel weer af waarom dat is. Oh ja. Ik heb inmiddels mijn, mijn huis ook al drie, vier keer... Uh, van heb je gelopen, ja. dus ik heb rondjes gelopen. Dat is wel waar, ja. Dus waar komt dat vandaan? Ja, waarom gaan we lopen tijdens het bellen? Uh -huh. ik, uh, ik heb hem genoteerd. Had je nog meer? Uh, nee, helemaal niet. Nou, dan uh, dank ik je hartelijk voor je bijdrage aan dit programma. Oké, okay, is goed. Succes nog. Dag helemaal. hoi. 0801121 en ik ben op, vooral op zoek naar antwoorden. Want we hebben nog maar zo'n 35 minuten te gaan in dit programma. En ik vind het altijd zo mooi als we bijna alle vragen weten te beantwoorden. Ria wil graag weten waarom haar digitale klokjes niet allemaal gelijk lopen. David vraagt zich af waarom veel relaties stranden in de herfst. Uh, Joop die wil graag weten waarom we het hebben over VMBO'er... en vroeger over LTS'er. Maar bijvoorbeeld niet over een HO-er, maar een HVist. 0800 -1 -1 -1, als je dat weet. Erik vraagt zich af hoe het zit met de DSM-scoren. Uh, oftewel onderzoek waaruit gebleken is dat heel veel mensen een psychiatrische ziekte hebben. En hij koppelt dat aan het gedrag van Tweede Kamerleden, want dat vindt hij namelijk raar. En hij vraagt zich af of dat iets met die DSM-scoren te maken heeft. Susanne is op zoek naar de Bijbelcode, het boek, en wil graag weten of daar iets over de crisis in beschreven is. En dan had ik net getty aan de lijn, en die had het over het boek Het Drama van de Eindtijd, waar zeker weten iets over de economische crisis beschreven wordt. En Getty wil graag weten door wie het drama van de eindtijd geschreven is. En die bijbelcode, als je dat kent, bel dan ook even naar 0800 1121. Johnny vraagt zich af of zwarte magie nog beoefend wordt. Of überhaupt beoefend wordt. En Vera wil graag weten of karnemelk echt goed is voor de huid. En zo ja, waarom? En dan dus zojuist de vraag van Hemo: Waarom gaan mensen lopen tijdens het bellen? Dik, goedenacht. Hallo? Hallo daar. Nou, ik hoor vooral stilte. Dus iemand is gaan lopen tijdens het bellen en uh, een tunnelingen gelopen en de verbinding is uh, weggevallen. Een hele goede morgen. Is er iemand aan de lijn? Ja. En wie is dat? Ismael. Dag Ismael. Zeg het eens. Hallo. Hi. Ik had een... Ik had een vraag, ik weet niet of, die, of, die daar nog, of dat nog kwam. Nou, ik wil het wel proberen, maar ik heb nog maar uh, 23, nou 24 minuten om een antwoord te zoeken. Maar laten we het vooral proberen, hier Smel. Nou, ik heb uh, een korte vraag. Uh, sommige mensen die uh, spreken de S heel anders uit dan oh. normaal. En hoe dan? Ja, die, die spreken de S, ja, hoe zal ik zeggen, tussen de tanden, zeg maar. Voor, uh, dus, dan, de, de, Ja, precies is daar, is daar een, uh, via een operatie of, of iets uh, te verhelpen, zeg maar... dat dat uh, normaal gesproken kan worden. Maar wie doet dat dan, Ismael? Ik heb een zoontje van uh, twee jaar. Ja. En uh, dat vroeg ik me af of dat wel kon. Maar dat, het hangt er natuurlijk helemaal vanaf waarom die het doet... Ja, dat is vanaf van geboorte zo... Uh... Ja, maar dat kan enorm verschillen. Het kan zijn dat er iets met zijn tong is... of iets met zijn gehemelte... of iets met zijn tandjes... of, uh, iets, of dat het een ingesleten gewoonte is. Dat, dat is. dat zijn natuurlijk heel erg veel. Dan ga je niet met hem naar het consulta consultatiebureau. Nou, dat zal ik ook even proberen. Ja. Ja, want wat, wat, wat ik hoor is uh, van uh, mijn moeder... en, en uh, dat zij zeggen van, uh, dat dat wel ja, met een operatie te... Uh, ja. um, dat dat wel normaal zou worden, maar ik weet het niet. Nee, maar Ismaël, dat is net zoiets als zeggen... ik heb pijn aan mijn been, kan dat met een nee, operatie nee. verholpen worden? Ja, het hangt helemaal vanaf waar het door komt. En sowieso, een jongetje van twee, die, die slist gewoon nog een beetje, hoor. Ik zou me niet heel erg zorgen maken. Maar ik, ik had bij die andere kinderen niet zo... Uh, Allemaal niet geslist, Nee, nee. Nou, even naar het consultatiebureau. Hè? Want ik bedoel, mensen kunnen natuurlijk niet door de telefoon zien aan jouw zoontje, wat er met zijn tong of zijn tanden, of zijn gemelten, of zijn wangetjes, ja. of ze weet ik veel wat is. Dus dan, nou, uh, is goed. Maar goed, als mensen nog uh, adviezen hebben. 0800-1121. Ja. Een fijne dag nog, eens ja. snel. Nou. Hey, hartstikke bedankt. Okay. Hey, hey, nog Doeg. Susanne. Ja, met Suzanne nog even. Ja. Ja, hij zegt over de Bijbelcode, maar het boek heet De Bijbelcode vertaald van Drosnin. Oh, sorry hoor, Suzanne. Ja, de Bijbelcode van worden vertaald. Van Drosnin. Dan heb ik nog iets. Ja. En dat heeft niet alleen voor, is dan niet alleen goed voor Zwarte Piet straks, okay. ja. maar ook voor mensen uh, die mevrouw die het had Zwarte over. Zwarte Pieten zijn ook mensen, en, Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, een vrouw die het had over de uh, yoghurt en over de uh, taanenmelk. Ja. Nou weet ik wel, en dat heb ik zelf een keer gehad bij iemand. We hadden een feest en dan kreeg je misschien dus dat, uh, dat wel met die schoteltjes en dan in die schoteltje eronder zit meer. En dan, uh, uh, en toen nog was op een gegeven moment, was het eentje, was dus helemaal zwart. En die kreeg het er bijna niet af. En toen kreeg ik... Gewoon in gedachten gelegd, volle melk. Toen zei ik, heb je volle melk in huis? Ja, volle melk. Ik heb het op een bakje gedaan en het vloog dus zo af. Maar het, het spijt me, Suzanne, ik, ik kom nooit op feestjes. Maar waar, waar, wat was er nou zwart, het schoteltje? Onder het schoteltje, dat was zwart, het was op een Turksfeest. Ja. En onder was het dus zwart gemaakt met schoensmeer en je mocht niet onder dat schotel kijken, je ogen dicht... en je moest alleen maar bepaalde dingen dan doen in je gezicht. En dan kwam de iemand, kwam er dus zwart uit. God. Maar toen was dus zeg maar de uh, volle melk was een dus uitstekend middel ja. om dat allemaal rond de ogen en hals af te krijgen. Okay. En het dat is heel dat, natuurlijk, want uh... zitten mineralen alles in, hè? Ja, blijkbaar. Het ja, schijnt uh, ja. helemaal niet slecht te zijn voor de huid. Nee, dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het oude huismiddeltje... wat eerst mevrouw dan zegt, gewoon dus de yoghurt en de kuinemelk. Ja, ja kuinemelk is wat vraler, Ja. voor de ogen althans. Ja. Maar volle melk, ja, het is heel makkelijk. Je hebt het altijd in huis en je hoeft er geen dure middelen voor te kopen. Nee. Nou, Kom hartstikke je om, goed. Dankjewel, ja? Susanne. Ja, Tot kijk. Daag. Dag. Ik vergeet bijna uh, het cryptogram van vannacht. Ik moet nog een crypto voordragen. Laat ik dat snel doen. Sieraad dat je op afstand in het oog hebt. Sieraad, dat je op afstand in het oog hebt. 0801121 is het nummer dat je kunt bellen met de oplossing. En die oplossing moet bestaan uit 14 letters. Zieraad. Oh nee, sorry. Sieraad. Sieraad is wat anders. Sieraad dat je op afstand in het oog hebt. 0801121. Wim ja, goedemorgen moet ik al zeggen. Ja. ja, mag. Ik heb iets over uh, die digitale klokjes. Dat zijn uh, ja. elektronische schakelingen. Dat weten we allemaal. Oh. Uh, of niet? Um, elektronische schakelingen. Nou ja, die zitten ook in je tv of in je computer. Of, uh, oh. En dat is een bijzondere vorm uh, daarvan. Er zit namelijk een stukje klein zand in. Ja, ik leg het een beetje niet wetenschappelijk uit. Maar... Nee, maar dat is altijd het fijnste. Niet wetenschappelijk. Uh, er zit een klein stukje zand in en het heet kwarts. Ja. En als je daar dan op een bepaalde manier schakeling uh, ombouwt en je gaat daar stroom op zetten... dan gaat die, uh, die, die kwarts, dat stukje zand, dat gaat een, uh, een uh, elektronische puls afgeven. En die is zo constant, dus tik tik, tik, tik... Uh, dat ze maar een ander gedeelte van de schakeling kunnen ze dan meten... Uh, ...hoeveel dat per seconde is. Ja. Nou, en dat wordt dan weer aangevoerd uh, naar een uh, display... ...waarin je dan die seconde ziet uh, verspringen. En nou is de vraag dus... ...waarom is de ene nauwkeuriger dan de andere? Ja. Want geen enkele van die uh, displays... ...die is natuurlijk constant uh, totaal, hè? Mm -hmm. En dat is gewoon... Uh, ...het hangt af van de, de schakeling die er omheen zit. ja. Dus dat betekent dat, uh, nou ja goed, dat je in goedkope klokjes, ja, dan, dan, dan, uh, en dan varieert dat uh, een aantal, uh, zeg maar per dag, verschilt het weer een aantal seconden. En daarom uh, verandert dat. Ja. En ik heb bijvoorbeeld, kijk uh, in horloges, dat zijn zeer nauwkeurige schakelingen. Dus die, die, die, die vangen dat, uh, die, die pulsen van die, die, uh, dat kwastkristallen stukje zand vangen ze goed op en berekenen ze goed en geven dan de tijd zeer nauwkeurig aan. En heb je heel weinig afwijkingen, seconden per week. Hè? Dat is misschien wel eens geconstateerd. Maar in mijn auto bijvoorbeeld heb ik ook zoiets. Ja goed, dan uh, heb je na een week, uh, is er een minuut verschil. Ja, ja daar ga je al, ja. En dat, uh, maar het principe is dus gebaseerd op, op een stukje zand, kwart kristal, uh, ja waarom een schakeling uh, is gebouwd. Ik heb bijvoorbeeld ook een klokje thuis. En dat heeft natuurlijk hetzelfde effect. Maar uh, die heeft dus een uh, verbinding met een radiozender. In Duitsland geloof ik. Ja. En die corrigeert automatisch... Uh, nou ja, ik weet niet hoeveel keer per, uh, per dag of per week. <laughs> corrigeert hij dat. Ja. En heb je dus een zeer constante tijd uh, op jouw display. Dus het hangt uh, volgens mij af van... Uh, uh, ja, hoe, hoe nauwkeurig is de schakeling eromheen... En waarschijnlijk is het een kwestie van geld. Ja. Dus in horloges uh, is dat wel goed geregeld. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook een telefoon. Ja. daar is heel weer slecht geregeld. Dan uh, wijkt het zo een paar minuten per week af en zo. En goedkope kristalletjes. Dus, uh, ik weet niet of het uh, aan een kristalletje is. Nee, de schakeling maar de de eromheen, ja. nou, Maar ik... het is gebaseerd op het... Uh, nou je kan makkelijk op... Voor degene die het inter interesseert is, dus die kan gewoon kwart zoeken op, uh, op Google... <laughs> Wikipedia, en dan kan hij even kijken. Ja, maar je ja, kunt alles natuurlijk maar gewoon maar... gaan zoeken. Nee, het is, ja, ja, het is duidelijk, Wim. Uh, ik hoorde van het begin vanavond, maar ik dacht, nou ja, laat ik even wachten of iemand anders het beter uitleggen. Kan. Nee, maar dan ik dan vind niet. dat je een hele goede poging gedaan hebt. Ik heb in ieder geval wel een poging ja, uh, gemaakt. Ja, precies. Dankjewel, Wim. Maar het komt er dus op neer dat er dus in een ja. schakeling zit een stortje zand. Ja, nee, niet nog een keer het hele verhaal, hè? Nee. He? Nee, dankjewel. Vier over half zes is het. Ik denk, ik, okay. ik geef even de tijd, kunnen mensen hun klokjes ja, gelijk zetten. Dag, Wim. Dag, Dag, Dag. En dan nu de Righteous Brothers op Radio 1. Oh, my love, my Can do so much. Ik denk altijd dat het liedje Time Can Do So Much heet. Omdat uh, ze dat zo prachtig zingen. En dat natuurlijk een waarheid als een koe is. Maar het heet eigenlijk Unchained Melody. En het is natuurlijk van de Righteous Brothers. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen. Als je weet waarom relaties vaak sneuvelen in september. Uh, waarom scholieren, uh, en dan bijzonder de scholieren die bij op de HAVO zitten... hafisten worden genoemd. Terwijl bijvoorbeeld een vm een VMBO, een vmbo R wordt genoemd. Dus waarom heeft een havo-scholier opeens een, een andere... hoe zeg je dat? Uitgang op het woord. Dus wordt dat hafist. Um, dan die vraag van Erik. Erik had het over de dsm score Oftewel de score van hoeveel Nederlanders... lijden aan een psychiatrische ziekte. Hij zegt dat die extreem hoog is in de laatste meting... en vraagt zich af of dat iets te maken heeft met het feit... dat volgens hem Tweede Kamerleden zich steeds vreemder gaan gedragen... En Susanne wil graag weten of in het boek De Bijbelcode Vertaald... al gesproken wordt over de economische crisis... Toen belde ook Getty die had het over het boek Het Drama van de Eindtijd. En mocht je toevallig weten wie dat geschreven he heeft... bel dan ook even naar 0800-1121. Henk wil weten waarom stoppen met roken voor hem bijna onmogelijk is. Johnny vraagt zich af of zwarte magie nog beoefend wordt. Of überhaupt beoefend wordt. En Vera wil weten of karnemelk wel goed is voor de huid... En dan tot slot hemmo, zojuist met de vraag waarom mensen lopen tijdens het bellen. 0800 1121 is het nummer dat je kunt gebruiken als je nog iemand kunt helpen en een antwoord kunt geven. Hemmo, goedenacht. Ja, daar ben ik weer. Daar was je weer. Ja, jij gaf net een hele leuk raadsel. En op de een of andere manier, normaal weet ik dat nooit, maar net schort het antwoord mij te winnen. Oh, uh, het cryptogram. Het sieraad dat het je cryptogram. op afstand in het oog hebt. Ja, dat de nou een nou. televisiering. O, waarom denk je dat nou? Dat is een sieraad wat je op afstand. Televisie en oog heeft daarmee oh. te maken. Sieraad is de ring. Het is wel 14 letters. Uh, ja, zover kwam ik ook inderdaad. Maar ja, het moet altijd met de actualiteit te maken hebben. Ja, en die worden zijn die niet gisteren uitgereikt. Nee, vanavond. Ah, kijk. Het is goed hoor, Hemmo. Maar op, maar antwoord ah, ja, het is helemaal correct. Uh, het antwoord mm. van de crypto is inderdaad televisierring. Waar woont je huis, Hemo? Uh, in Tilburg. In Tilburg. Er komt een pakketje naar je toe. Geen idee wat erin zit. Ik, ik kijk wat we over hebben op de redactie en dan stuur ik het de op. Okay? Nou, ik geloof niet dat ik die al binnen heb. Ah, maar je weet het ah, dat niet. Een zonde. Als die vanavond wordt uh, overhandigd voor de fantastische uh, webcam-uitzending die we weer gemaakt hebben, dan ben je de eerste die ah. me krijgt. Okay. Dat durf ik best te beloven. Dankjewel, Emmo. Oké, okay, bedankt. Doei, fijne vrijdag. Fijne nacht. Dion. Ja, goedemorgen, me. Mijn... Goedemorgen, zeg het dus, Dion. Ik had een vraagje. Ik ja. kwam recent in de Schuttevaart, dat is een schipperskrantje. Er stond een berichtje dat er in een kanaal spontaan veeneilanden omhoog komen. Oh jee. En dat zou te wijten zijn aan een natuurlijk rottingsproces. Ga lekker. Daar ging ik over na zitten denken. En ja. toen dacht ik: hoe kan nou waar 2,5, 3 meter water op staat. een rottingsproces plaatsvinden. <laughs> daar daar eigenlijk noemenswaardig geen zuurstof aanwezig is. Wat zeg je het mooie, Dion? Ja, of zouden daar hydraulische krachten van elders. <laughs> hè, want bijvoorbeeld hydraulische krachten van elders? In Bodders, ja. Zou dat veen opschuiven en dan in dat kanaal omhoog barsten. Ja. Want het, het verhaal van de provincie dat hier een natuurlijk rottingsproces de oorzaak zou zijn. Dat kan ik maar moeilijk geloven. Want dat is namelijk zo, als er appels in het water vallen. Ja. Die gaan op een gegeven moment rotten. Oh. Dan zakken ze naar de bodem. Ja. En, en dit veen dat zou door het rottingsproces omhoog komen. Terwijl een rottingsproces gaat ook vaak gepaard met veel vochtvorming. En dit zit al onder water. Dan, dan, ik begrijp dat niet. Maar Dion, waar was het dat de veen eilanden omhoog komen vanwege een rottingsproces? Dat was, dat was in de buurt van Gouda. Bij Gouda. En jij wil weten wat is er waar van dat verhaal? Ja, dat, dat, dat iets wat diep onder water zit, dat het onderhevig kan zijn aan een rottingsproces. Ja, dat is Omdat gek. daar geen zuurstof is. Ja. En dat een rottingsproces vaak gepaard gaat met veel vochtvorming. Ik kijk, maar een rotte peerknijpje zo zo helemaal aan het patsen. Ja. Dat, dat dat dan ook nog omhoog kan komen. Ja, zijn de ja, nou, hydraulische ja. krachten van elders die dat veen. Dat vind in ik Die, even, rivier die hydraulische omhoog. krachten van elders kan ik er niet zo goed bij onthouden. Nou, als we dan maar zeggen dat zijn enorme krachten die kunnen opgewekt worden. door bijvoorbeeld het storten van zand naast de rivier. Dan krijg je hydraulische krachten van elders. Ja. Ge geïmporteerde hydraulische krachten zou je ook kunnen zeggen. Ja, ja precies. Precies, denk ik hoor. Ik gooi ook maar een Helaas in die heb me tegen. ik geen antwoord op al die vragen van u, maar ik hoop dat we er nog een antwoord op vinden. Ja, ik heb nog maar een kwartiertje, maar er is vast iemand die uh, hydraulisch begaafd is en die even belt naar 0800 1121. Ik doe mijn best, Dion. Hartstikke bedankt. Dankjewel. je nou, Dag. <laughs> dag. Um, eens even kijken. 0800 1121 is het nummer dat je nog kunt gebruiken. als je misschien uh, nog een antwoord door zou willen geven. Uh, G. Ja, dag. Ha. Hallo, goedemorgen. Ja, ik, uh, ik ben uh, Guy. Uh, ah. Ja, ik ben een beetje, een beetje onwennig, want dat is de eerste keer dat ik uh, naar dit programma bel. Oh, we nemen rustig en, uh, de tijd. Uh, je bent hey. altijd een heerlijk adrem, moet ik zeggen ik? <laughs> tegen de mensen. Ja, maar mijn um, is, is dat is misschien een beetje een afgezaagd onderwerp uh, over die zee. Ja. Maar je moet het denk ik zo zien dat in de zee heb je enerzijds heb je je begint zeg maar met een glas water en je doet daar wat van die zoutkristallen in. Dat lost op en dat heeft een zoute smaak. Ja. Nou, in wezen moet je dat ook een beetje als, en de zee zo zien. Ja. Alleen in de zee zitten natuurlijk meerdere zouten, niet alleen maar natriumchloride en opgelost dus in Na plus en Cl min. Nou in de natuur is het zo op aarde dat onder de zee heb je ondergrondse of onderzeese uh, vulkaanuitbarstingen. Ja. Uh, dat is de bron van de scheelmin-ionen. En aan de andere kant heb je de bergen die afgebroken worden door uh, regenwater, wind en noem maar op. Via de rivieren komen dus die, die, uh, die brokstukken, die worden natuurlijk in de loop, in de loop van, van, de, van de bergen naar de zee, worden ze afgebroken tot hun basiselementen uh, uh, en in de mineralen. Daar komt dus onder andere het, na, het natrium NA plus ja. vandaan. Ja. Dat wordt Ja. In geologische tijd bij ons heb je periodes gehad van transgressie, dus de zee die het land opkwam, en periodes van regressie, dat de zee zich weer terugtrok. Ja. Nou, dan kun je je voorstellen dat als de zee het land optrekt, dat het dan in depressies, dus in kommen terechtkomt, en als het zich weer terugtrekt, dan blijft er zeewater achter. Nou, we hebben van die periodes gehad hier in Noordwest-Europa, mm -hmm. dus kreeg de zon die kreeg daar vat op. Zeewater, dat ja. dampte in, dat verdween, dat verdween. Tot ja. het zout uiteindelijk achterbleef. Ja. Nou, dan kreeg je van die koeken zout die achterbleven. En vervolgens werden dan weer sedimenten, zand of klei weer over die zout uh, gezet. En dan heb je van die periodes gehad van transgressie, regressie van zee. En vandaar dat wij dus bij ons op, in sommige gebieden van die uh, zoutlagen terugvinden. Zoals in, uh, in Twente en, en andere delen van Duitsland zo. Maar begrijp ja, dus. ik nu goed dat het in rivieren gewoon nog... Er zit wel zout in, maar uh, om het maar even in taal te zeggen, ja, ongebonden. Ja. ja, precies, ongebonden, Oeh, hè, want wat het water ook. is in wezen ja. het oplossing. En de, de gesteenten die in de gebergte door gletsjers en dergelijke... en dan in rivieren door rollen... Hè, die stenen die worden natuurlijk steeds kleiner... en worden teruggebracht tot hun basiselementen. Uh, gesteenten bestaat uit mineralen. Oh, maar nu, oh, nu gaan we te ver. Nu gaan we helemaal in de geologie. En, ja, maar uh, precies, maar... Ja. Dus en mineralen. Ja. En daar komt dus overwegend die natriumbron vandaan. En uit de zee, in de ondergrond, door de onderzeese vulkanen. Ja. Hè, daar komt dus dat chloor, de halogenen, die komen daar weer vandaan. De Cl, de Cl-, de chloor. Ja. voor iemand die redelijk zenuwachtig was, kom je behoorlijk goed uit je woorden hoor. Oh ja, zus. Ja. <lacht> maar goed, ik heb een beetje een geologische, een uh, mijnbouwkundige achtergrond. Hè. Dus, oh. <lacht> Ook dat. Ja, maar daar komt natuurlijk niet die, die, die warg. Of de het is gewoon een beetje onwennigheid. Hè? Ik weet het, we praten nu zo één op één. Dus ja, valt, wel valt mee. best wel mee, inderdaad. Maar radio... ik moet wel, Guy. Ja. Want ik vind het heel gezellig, maar ik moet wel door. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Oké, okay, bedankt, hoor. Bel je ah. nog eens? Ja, oké, okay, zo zal ik doen. Oké, okay, spreek je okay. dan. Doeg. Dat rusten straks. <laughs> Hetzelfde. Okay, Hoi. Frank. Hoi, Astrid. Hallo, Frank. Het lijkt vannacht wel de Volksuniversiteit. Er valt wat te leren, hè? Heel veel. Dat is mooi. Jij bent goed in Nederlands, denk ik, Journalistiek ja. gestudeerd. Ik heb het opgezocht. Havowor of Havist kan allebei. Oh, gelukkig. Ja. Nou, dan zijn we klaar. Dat hadden we eerder op kunnen lossen dan. Ja. Havowor, niemand gebruikt flag, het, maar het mag. Waar zei je? Niemand gebruikt het, maar het mag. Ja, het staat erin. Het staat in het woordenboek, vrij ja. recent. Als het daar staat, dan doen we dat gewoon voortaan. Havo, MAVO, VMBO, hoor. Ja, ja kan. Inderdaad, ja. Havist kan gewoon, hè. Ja. MAVO, of hoe heet het? Havoer, hoor, Ja. Nou, hoorde ik, meen ik, jou uh, uh, zeggen iets over DSM. Ja. Heb ik dat goed gehoord? Ja. Nou, ik heb van een collega van jou gehoord, vrij recent ook in een programma, s'avonds. Ja. Dat DSM zou betekenen, of zou zoveel betekenen. als het psychiatrisch, de psychiatrische encyclopedie hmm. van een psychiater. Oh. Om naar aanleiding van het klachtenpatroon van een patiënt. Hmm. die te diagnosticeren. Oh. Dus een boek, zeg maar. Oh. Kun je, kun je begrijpen wat ik bedoel? Ja, maar ik had het wel anders begrepen in de vraag die gesteld werd. Ik kon dat dus niet begrijpen, de vraagstelling. Nee. nee. Nou maar ja, je... we, we hebben nog negen minuten. Misschien belt er nog iemand. Maar dan kun je zo niet projecteren op mensen, denk ik. Hè? Nee, dat kan niet. Nee. Nee? nee. Oké, okay, Astrid, dit is het. Dankjewel, Frank. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Groetjes, hè? Hetzelfde. Dag. Dag. Edgar. Edgar. Hallo. Heb ik nou Edgar opgehangen? Dat zou knap zijn. Kun je mij goed verstaan of niet? Ja, heel goed. Ja, ik zit namelijk in de auto. Oh. Hey, nou dan reageer ik gelijk in die negen minuten die je nog hebt over ja. de DSM. Oh, ga je die negen minuten volpraten? Nee, nee, nee, okay. ik ben heel kort hoor. Okay. Maar de, de DSM is inderdaad een handboek die binnen de psychiatrie um, gebruikt wordt om een, een ziektebeeld, dus een persoonlijkheidsstoornis of persoonlijkheidskenmerken als het ware, te diagnosticeren. Dat is in principe een soort handboek. En op grond van een aantal meetpunten zeggen ze, nou, als je aan zoveel punten voldoet, dan heb jij een eigenschap, of dan heb jij een persoonlijkheidsstoornis, of dan heb jij een psychiatrische ziekte. Het probleem binnen de psychiatrie is, je kunt niet in iemand zijn hoofd kijken. Dus afhankelijk van gedrag en uitingen, probeert men dan dat ziektebeeld te vast te stellen. Ja. De, de vraag die gesteld was, dat we dus een psychiater of een, een, een, een psycholoog of een, een, of een, psycho, een psychiatrisch of een therapeut, mm -hmm. die gaat, die pakt dat boek en probeert op grond van metingen diagnostiek wat hij waarneemt te zeggen, nou dit is jouw ziektebeeld en op grond daarvan kan hij zeggen welke behandeling krijg jij? De vraag, van, de vraag die stel rondom die Kamerleden is, is natuurlijk flauwekul. Want, want die DSM, dat is een handboek. En dat bestaat al erg lang. Ja. Dat heeft toch wel wat controverse om zich heen. Waarom? DSM komt, uh, is in principe een handboek dat uh, in Amerika gemaakt wordt. En om de zoveel jaar herzien ze dat boek. Heel lang is het DSM, de vierde versie, gebruikt. En de vijfde versie is net klaar of is nog in ontwikkeling. En wat je dan ziet, is dat de beschrijvingen die gebruikt worden om een ziektebeeld um, als het daar sluiten, die beschrijvingen steeds ruimer worden. Ja. Dus je ziet het als je kijkt naar het spectrum van gedrag van mensen. Dan zeg je vroeger was iemand druk en nou heeft hij ADHD. Vroeger was iemand, het uh, werd gewoon gezegd, nou dat was Malle Mal Henkje bij ons in het dorp. <lacht> oh, ja. En nou heeft hij een bepaalde ziekte. En je ziet dus dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Van, dat is binnen de psychiatrie. En binnen de uh, psychotherapie is daar heel veel controverse rond. Zie je dat die DSM, dat handboek dat gebruikt wordt om te meten. Wat heb jij nou eigenlijk of wat heb je niet? Ben jij normaal of niet? Wat mm -hmm. natuurlijk een glijdende schaal is. Is dat die definities steeds ruimer worden. Dus vroeger was je gewoon een beetje druk. En tegenwoordig krijg je als kind ritel om gewoon naar school te gaan. Yeah. Dus wat zie je? Als, ik nu door de, als je nu door de bank genomen uh, Nederland zal gaan meten... dat blijkt op een gegeven moment door die ruimere definities... en DSM 5 is daar steeds, uh, steeds verder in gegaan... ten opzichte van de laatste de versie daarvoor, DSM 4... dat al Nederland een psychiatrisch ziektebeeld is. Dus de, de, het antwoord op de vraag is volgens mij natuurlijk nee... met die Kamerleden heeft er helemaal niks mee te maken. Mm -hmm. Het is niet zo dat Nederland gekker wordt... Nee. maar het is dat uh, door de verruiming van de definities van DSM steeds meer mensen binnen de categorie vallen door de meting, door een andere manier van meten... waardoor je ze zogezegd niet meer normaal zou vinden. En dat is een betrekkelijk, stabiele ontwikkeling binnen de psychiatrie of de psychotherapie. Maar, dan vraag ik me nog steeds af, als zoveel mensen onder die meting vallen... dan vallen er toch ook zoveel van de Kamerleden onder die meting? Ja, maar de vraag is of de werkelijkheid veranderd is. Zijn ja. mensen veranderd? Ja, veranderd, of, we, of gewoon of wanneer je, je onder de mating Ja, precies. Ja, en eigenlijk, Snap je? eigenlijk is het dat laatste, toch? Ja, het is dat laatste. Ja. Ik, ik denk niet dat je ervan uit kunt gaan dat Nederland gekker geworden is of vreemder geworden is. Nee. Wat je, alleen, wat je alleen ziet is dat door die definities ook mm. okay, even we mensen wel vallen En je ziet dus ook helaas ja. een ontwikkeling dat steeds meer mensen medicijnen gaan slikken... Ja. Om, um, om binnen dat nauwere spectrum te vallen. Ja. Onderwijzers zeggen ja, ik kan zo'n klas niet meer rustig houden... want nee. ik heb drie ADHD-kinderen en drie ADHD-kinderen, weet ik dat ze allemaal hebben. Ja. En vroeger was dat niet zo. Dat is een hele rare ontwikkeling. Ja. Um, omdat men Edgar, blijkbaar... ah, Edgar. Ja, ja? sorry, want het is echt een onwijs interessante materie. We kunnen... Er uren over praten, maar die heb ik helaas niet. Want Marcel Ooster staat nee, al te springen om? Ja, en dan, en dan toch? heb ik nog Bagera of Martin, die nog een hele lijst met antwoorden met me wil doornemen. Dus, eh, maar ik dank nou. je hartelijk voor je bijdrage. Ja, maar succes aan Martin. Hoi. Fijne vrijdag dag. Martin, ik hoor net succes van Edgar. Ja, nou dat is toch mooi? Dat ja. lief. We hebben nog zo'n 2,5 minuut. Dan ga ik snel van start. Ga De meeste relaties, die gaan ja. uit in september. Ja. Volgens het VBS. En de reden is uh, lang leven kerst. Ja, toch, hè? En in kerst krijgen ze bij het grote familiefeest allemaal ruzie... en het schijnt gemiddeld negen maanden te duren voordat de scheiding geregeld is. Oh, maar dan, wacht... Huh? Oh, Oké, okay. dus eigenlijk is in december al de grote echtscheiding zo. In december zo? gaat het mis en in september is het afgehandeld. Oh, het, het zult dat gewoon nog acht maanden door. Ja. Wauw. Ik had hem ook niet in de gaten, maar ik vond hem wel leuk. Nee, maar ja, dat heeft David wel goed ingeschat dan... doordat hij ja. signaleerde dat het vaak in september misging. Wauw. Nou, de yoghurt en de carnamoak ja. zijn ja. goed voor de huid. Want ja. dat heeft met de bacteriecultuur te maken... die in de yoghurt en de karnemelk zit. <laughs> want dat is goed voor je huid, bacteriecultuur. Ja, dat schijnt de rimpels te voorkomen. Dus oh. over een jaar of veertig weet je wat je moet gebruiken. Morgen echt de prijs van de yoghurt in de supermarkt verdriedubbelt. Zal je zien. Ja, het, het staat gewoon bij het medische vak dan. Oh ja. <laughs> de, de zwarte kracht in, in Indonesië. Ja, de aspirine. Ja, sorry. De zwarte magie. Ja. De, de zwarte magie. In, in Indonesië wordt dat de hele dagen is nog zeer uh, wijd verbreid. En de imams die worden ook regelmatig gevraagd om uh, dus de, de, uh, de vloeken te verbreken en dergelijke. Dus het is daar nog echt gewoon uh, in de dagelijkse cultuur gewoon nog ingebed. Kijk. Dan hebben we nog uh, de vraag over uh, waarom we lopen tijdens het bellen. Ja. Daar heeft uh, Willem Wever een antwoord op. <laughs> Willem Wever uh, ook, het ja. Het wordt meestal gezien als een teken van nervositeit of verveling. Mm -hmm. En eigenlijk komt het een heel lang verhaal. Ik zal het kort houden. Oh. Zolang je loopt, ja. heeft dat twee voordelen. Doordat je voeten gebruikt, uh, denk je dat je aan het jagen bent. <laughs> en denk je helderder. En doordat oh. je heupen bewegen, krijg je geen aandrang om naar het toilet te gaan. Oh, Wauw. Nou, dat was die samen. Wat een goed verhaal. Ja, ik kreeg ook nog van uh, Johan de Bakker. Die stuurde het berichtje dat mensen lopen tijdens het bellen omdat, uh, door, door, omdat we draadloze toestellen hebben. Want vroeger zat er een draad aan, dat kon het niet. En dus alsof we nu losgebroken zijn. En toen gingen we droedels maken. Ja. Dat zal het zijn, ja. En dat we nu een droedeltekort en... hebben doordat we kunnen lopen. Ja. ja, en mag ik nog één aanvulling? Ja, jongen? snel, ja. Van Marie-Christina uh, Reina op je Twitter. Ja. Die weet ook nog te melden dat voor die pepernoten... Ja. dat uh, het originele recept uh, had Afrikaanse straat staartpeper erin zitten. Oh, lekker Afrikaanse staartpeper. Maar dat was dus zo duur... dat ja. het dus in het begin 18e eeuw... en dat weet ja. Eline weer te melden... dat het dus verdwenen is uit de ingrediëntenlijst. Ja, peper duur, hè? Die uh, staartpeper. Ja. Dat ja. waren alle antwoorden die ik heb. Hartstikke goed, Martin. Dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei. Ja, betekent dat we de vragen over de Bijbelcode vertaald... en het drama van de eindtijd helaas niet hebben kunnen beantwoorden. En ook niet die nieuwe van Dion over de Veeneilanden. Maar ja, er zijn wel heel veel vragen beantwoord vannacht. En ik moet nog heel even melden dat je je kunstwerken... met als thema winter nog op kunt sturen naar nachtzuster Omroep Max... Postbus 518, 1200 AM in Hilversum. En het draait allemaal om de Max Batjas. Die is daarmee te winnen, dus blijf ze opsturen. Tot volgende week. Dag. Woe!